De reacties op het vijfpartijenakkoord zijn wisselend. Vanmiddag lekten de maatregelen uit. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met minder dan 2 procent. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... hebben onder meer afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2023 naar 67 jaar gaat. Ook gaat het eigen risico in de zorg omhoog... wordt de accijns op sigaretten en drank verhoogd... en wordt het ontslagrecht versoepeld.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 En volgens fractieleider Roemer van de SP wordt er alleen maar hard bezuinigd... om het gezicht te redden van de premier en de minister van Financiën. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CMV noemt het pakket redelijk afgewogen.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 De zanger zegt dat hij op Schiphol zo lang werd ondervraagd dat hij uit woede het concert annuleerde en op het eerste vliegtuig terug naar Istanbul stapte. Tegen de NOS zei de zanger vandaag dat hij zich beledigd en vernederd voelt. Volgens Leers kreeg Saak twee keer toegang tot Nederland na het beantwoorden van vragen. De eerste keer duurde dat tien minuten en zondag 35 minuten. Leers zegt dat de zanger er zelf voor heeft gekozen weer te vertrekken. PVV-leider Wilders spant een kort geding aan tegen de staat. Hij wil voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen besluiten neemt over het permanente noodfonds voor de euro. Volgens Wilders worden met het noodfonds veel bevoegdheden aan Brussel overgedragen. En hij vindt dat het demissionaire kabinet daar niet over kan besluiten. En daarom wil hij dat de rechter deze onrechtmatige daad tegenhoudt. Het gebouw van de Chinese staatstelevisie in Peking van de Nederlandse architect Rem Koolhaas is af. De bouw heeft ongeveer tien jaar geduurd. De wolkenkrabber had eigenlijk in 2008 al af moeten zijn, maar dat werd niet gehaald. En kort voor de opening in 2009 brak er brand uit, waardoor een deel van het CCTV-gebouw beschadigd raakte. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk. Het gebouw van Koolhaas is een van de grootste gebouwen ter wereld en bestaat uit twee L-vormige torens die met elkaar zijn verbonden. In Albanië is discussie ontstaan over de Nederlandse ambassadeur Van den Dol. Een rechtsconservatieve partij vindt dat Van den Dol te positief is over homoseksualiteit. De leider van die partij wil dat de ambassadeur het land wordt uitgezet. In een interview op de Albanese televisie sprak Van den Dol zich afgelopen vrijdag uit voor de rechten van homo's. Morgen is het de internationale dag tegen homofobie. In de hoofdstad Tirana wordt dan voor het eerst in de geschiedenis van Albanië een gay pride gehouden.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 Een noodinjectie van de gemeente Groningen behoedde het museum in februari voor een faillissement. In ruil daarvoor wilde de gemeente wel zeggenschap bij de aanstelling van een nieuwe directeur. In Frankrijk is het filmfestival van Cannes begonnen. Het festival werd geopend met de film Moonrise Kingdom van de Amerikaanse regisseur Wes Anderson. Samen met 21 andere films is Moonrise Kingdom in de race voor de prestigieuze Gouden Palm. Ter gelegenheid van de 65e editie van het festival draait er een speciale documentaire die een kijkje achter de schermen van Cannes geeft. Het filmfestival, dat elk jaar veel filmsterren, regisseurs en journalisten naar de Franse badplaats trekt, duurt tot 27 mei. Het Nederlands elftal onder 17 jaar is in Slovenië opnieuw Europees kampioen geworden. In de finale won Oranje van Duitsland via strafschoppen. Het was in de normale speeltijd 1-1 gebleven. Duitsland kwam kort naar rust op voorsprong en in de laatste minuut maakte Ajax-speler Akulatze gelijk. En nadat doelman Dink Olij de vierde penalty van Duitsland had gestopt, schoot Viljena de vijfde en beslissende strafschop erin. Voor bondscoach Stuyvenberg was het de derde EK-finale tegen Duitsland in vier jaar met het Nederlandse jeugdteam. Het weer vannacht is het droog en helder en het koelt flink af met minima tussen 5 graden aan zee tot net boven nul in het binnenland. Morgen overdag wolkenvelden, maar ook zon en dat wordt zo'n 14 graden. De dagen daarna wordt het warmer, maar ook de kans op buien neemt dan toe. En tot zover het NOS Journaal. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat tussen Vught en Bokstonoord... twee kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Vakantiegeldvoordeel bij weekend.nl. Tot 250 euro korting op televisies, fietsen, duinsets, camera's, boksprints, zwembaden en nog veel meer. Meer overhouden voor je andere leuke plannen? Eerst weekend.nl.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 Een piepklein belastingmaatregeltje in het vijfpartijenakkoord is dit: over gouden handdrukken boven de 531.000 euro moet 75% belasting worden betaald. Ik ben benieuwd of die 60 oud topmanagers van ING die PP 900.000 euro extra pensioen opeisen onder deze regeling gaan vallen, want de oudbankiers zullen, ongetwijfeld zeggen, we hebben oude rechten en we zullen procederen tot de hoge raad om ons geld binnen te haken. Ja, nogmaals, goedenavond. Op deze frisse lenteavond praten we u vanuit de oogstudio bij... over grote en kleine lettertjes in het vijfpartijenakkoord. Onze Haagse man Joost Vullings doet het met de demissionaire premier... en ik doe dat in het oogstudio met econoom Jaap Koelewijn. Albanië, dat heeft morgen de première van de Gay Pride. We hebben verbinding met Tirana en praten erover door. En om vijf voor twaalf verplaatsen we ons in de hoofden en de portemonnees van de Grieken wat te doen met je Griekse spaargeld onder het kussen leggen... of op de bank laten staan. En zoals altijd natuurlijk in het oog... lekkere, relaxte muziek op weg naar Hemelvaartsdag. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 16 mei. Ja, geheime en Den Haag. Het is geen goede combinatie. Vannacht werd het vijfpartijenakkoord gesloten... en vanmiddag lag het al op straat. Met 12 miljard aan, bezuinigen, aan bezuinigingen... we gaan het allemaal in onze portemonnee voelen... zegt minister De Jager. Want vier jaar crisis en vier jaar verslechterde overheidsfinanciën met een oplopende staatsschuld... die moet een keer ook door worden vertaald in koopkracht. Het eigen risico in de zorg gaat naar 350 euro. De rollator wordt niet meer vergoed. De AOW-leeftijd wordt al in 2023 67 jaar. De koopkracht daalt voor vrijwel iedereen. Maar we moeten oppassen voor het doemdenken, stelt demissionair premier Rutte. Natuurlijk is het zo dat het koopkrachtbeeld over de hele linie negatief is... maar het beeld is echt minder negatief dan nu wordt beweerd. De vijf partijen die verantwoordelijk zijn voor het akkoord... zijn uiteraard tevreden met het resultaat. De oppositie denkt daar... Eveneens uiteraard heel anders over. Ja, dat zijn maatregelen die hakken er hard in bij mensen met een laag inkomen... of mensen die gewoon zorg nodig hebben. Dat moet je op die manier niet doen. gaan we hier de mensen op bevel van Brussel uh, het vel over, uh, over het hoofd trekken. Dus ik vind het een heel onverantwoord verhaal en het kan ook heel veel beter. PVV-leider Wilders voegde dus meteen de daad bij het woord en spande een kort geding aan tegen de staat. Wilders wil op deze manier voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen besluiten neemt over het Europese noodfonds voor onder andere Griekenland. We geven soevereiniteit weg, terwijl we hier 12 miljard kundus bezuinigd geven we miljarden aan Europa. En we hebben daar niets over te vertellen, we hebben geen veto-recht. Nou, dat kan niet met een demissionair kabinet. De Grieken kunnen op 17 juni opnieuw naar de stembus. Het lijkt steeds meer een keuze voor of tegen de euro. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie waarschuwde de Grieken goed na te denken over die keuze. Het is belangrijk dat de Grieken people een beslissing nemen, volledig informed over de consequenties van hun beslissingen. Vandaag begon in Den Haag het proces tegen de Servische oudgeneraal Mladic. Hij staat terecht voor onder meer genocide misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Tijdens de eerste zittingsdag kwamen al gruwelijke details naar boven. Bits of torn and all over. Volgens de openbare aanklager was het niet toevallig... dat de voormalig Bosnisch-Servische leider Karadzic... Maladic koos als belangrijkste militair in deze oorlog. Omdat Karadzic geloofde dat hij de nodig To achieve the strategic goals of Bosnian Serb leaders. Het proces gaat zeker een jaar in beslag nemen. We zullen meer dan 400 getuigen hebben in deze zaak. Uh, en die zullen beginnen komen vanaf uh, volgende maand. Ook het proces van besluitvorming rond de Het Wiegenpolder heeft flinke tijd geduurd. Nu lijkt een eind te komen aan de soop rond deze Zeelse polder. Alleen niet met de gedroomde uitkomst van staatssecretaris Bleker... De Tweede Kamer ziet niets in het plan om slechts een derde van de polder onder water te zetten. Dat betekent dat er al in deze zomer duidelijkheid zal zijn... dat de hele Hedwige polder onder water komt te staan. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Maar er is meer nieuws. Is er nieuws over de verkiezingsstrijd om de nieuwe CDA-leider? Vanavond vond in Breda het laatste debat van de zes kandidaat plaats. Politiek verslaggever Margreet Boert, goedenavond... Ja, goedenavond. Jij was er vanavond bij in Breda. Was het een ander debat dan al die debatten die we al gezien hebben? Nou, in ieder geval was de sfeer anders dan bijvoorbeeld in uh, Rotterdam of in Groningen. Want ja, de CDA-lijsttrekkers waren vanavond in Breda, dus in Brabant. En dat was te merken. Uh, de organisatie had ervoor gezorgd dat bij binnenkomst er uh, een gilde stond, dus met van die vaandels. was een soort brassband. En de avond ja, die begon ook met Guus Meeuwers, die samen met de zaal het lied Brabant uh, zong. En uh, dat werd hier toch als een officieus Brabants volkslied uh, aangekondigd. Maar goed, als je naar het debat zelf kijkt, uh, ja, dan waren de kandidaten het net zoals... bij bij de eerdere debatten, erg met elkaar eens. Het enige wat opviel was, uh, ja, ze debatteerden wat vlotter dan uh, anderhalve week geleden... toen ze voor het eerst met elkaar uh, in debat waren. Dus de onwennigheid is er wat af. Maar de CDA's hier in de zaal vanavond hadden het ook wel nog wat meer discussie... en wat meer pit willen hebben, maar dat zat er niet in. Nee, dat zat er niet in, maar daarvoor kregen ze dan weer gezelligheid. Brabantse gezelligheid terug. <lacht> uh, Even naar die twee grote kanshebbers. Hè? In het CDA hangt toch de sfeer dat Mona Keizer en Siebrand van Haarsma Buma de kanshebbers zijn. Profileerden zij zich op bijzondere wijze vanavond, dit weet al? Nou, dat kun je niet zeggen. Uh, Buma hamerde heel erg op verantwoordelijkheid. Dat doet hij al uh, heel lang. Dat is zijn stokpaardje in deze campagne. En uh, Mona Keizer wil duidelijk laten zien hè, dat haar ervaring buiten Den Haag ligt. Maar je kunt niet zeggen dat ze in het debat nou zich meer profileren dan de andere kandidaten. Nee. Uh, je merkt ook bij de mensen in de zaal dat, het eigenlijk niet, uh, dat ze het niet van het debat moeten hebben. Maar dat ze uh, toch zoiets hebben. Ja, als we kiezen, dan kiezen we tussen een nieuw gezicht, echt iemand van buiten. Of zullen we toch kiezen voor uh, zekerheid, voor ervaring, voor het oude vertrouwde? Want ja, iemand uit, uh, buiten Den Haag in die Haagse slangenkwel, is dat wel uh, goed, redt hij ja. het wel. Dat zijn een beetje de vragen die ze hier stellen. Ja, maar weet je wat ik dan aan een Haagse verslaggever als jij toch maar niet gaat vragen? Of jij durft te voorspellen wie de nieuwe lijsttrekker wordt? Ja, dat durf ik nog niet te voorspellen. Want, nee, dus vraag ik het uh, ook maar niet. Er, er zijn er zes, hè? En, uh, ja, ja. ja. Nee. Maar dan wel, wat ik wel benieuwd naar ben, vrijdag komt er een uitslag. Wat is dan de procedure? Is er één winnaar? Of uh, komt er nog een tweede ronde eventueel als ze dicht bij elkaar liggen? Ja, nou, dat kan één winnaar zijn. Als uit deze zes nu blijkt dat de leden heel duidelijk gekozen hebben... dus meer dan 50 van de leden kiest uh, voor één kandidaat... dan weten we vrijdagmiddag, of vrij, ja, vrijdagmiddag wie de lijsttrekker van het CDA wordt. Maar met zes kandidaten is toch de kans groot dat uh, ze doorgaan met, een, uh, met twee. Uh, degene die de meeste stemmen hebben, dus de tweegenen die de meeste stemmen hebben... die gaan dan nog weer met elkaar in debat, dus dan krijg je nog een tweestrijd. En ja, ik mag dan geen uh, voorspellingen doen misschien... maar de verwachting is hier in de zaal... Van namelijk heel duidelijk dat het zal gaan tussen Mona Keizer en Buma. Als Buma niet uh, al, of Mona Keizer al niet, degene is met de meeste stemmen. En dan krijg je dus nog een aantal debatten. En dan weten we in juni wie uh, de lijst van het CDA gaat aanvoeren bij de verkiezingen in september. En dat wordt dan pas 1 juni, zei je? Ja, als we het vrijdag niet juni. weten, okay. dan wordt het pas ja, 1 juni. Goed. Dankjewel uh, Weinig gezelligheid van Guus Meewis, zo te horen. Maar veel gehamer bij jou op de achtergrond. Uh, dankjewel, je Margreet Boer. Winehouse klinkt in het oog altijd goed. Ja. Our day will come. En nu wordt al de stem van uh, een gast die voorafgaand... aan het wekelijks uh, uh, gesprek met de minister-president... want uh, het gesprek met de minister-president was uh, deze week... in verband met Hemelvaart, zag al op woensdag, vandaag. Maar dus eerst de man die bij mij is aangeschoven in de oogstudio... Uh, uh, Jaap Koelewijn, ja, van uh, hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit... Ja. Uh, komt u net zo positief en enthousiast over... als ik denk dat de minister-president straks overkomt... in het gesprek met Joost Vullings? De minister-president moet de boodschap verkopen. Het is natuurlijk wel een prestatie van formaat... dat we tot een akkoord zijn gekomen. Dus toch dat enthousiasme al. Maar het enthousiasme is wel gematigd. Want um, het is in ieder geval al veel beter dan het was. Hè? Ik bedoel, we hadden een uh, akkoord met Wilders. Nou, Dat, dat was niet geweldig. Er zit ook nu nog tekortkoming in, maar die gaan we straks bespreken. Gaan we zo direct bespreken. Nou, zo direct met Jaap Koelewijn. En dan gaan we dus naar de minister-president Joost Vullings in Den Haag. Die weet dus of de VVD-premier inderdaad nog steeds positief gestemd was. Want Joost, veel Den Haag wordt zo strekken de conclusie... de VVD is in het vijfpartijenakkoord de grote verliezer. Ben je het daarmee eens? Jawel, en natuurlijk zegt iedereen dat de pijn en de winst van het akkoord evenwichtig verdeeld zijn. Maar het beeld is er toch een van belastingverhogingen, een gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek. De automobilist gaat meer betalen voor woon-werkverkeer. Dat zijn echte VVD-symbolen. Het huis en de auto. Nou, genoeg stof voor een gesprek met onze premier van VVD-huizen. Premier Rutte, gefeliciteerd. Er is een akkoord. Tevreden, blij, wat is, wat is tegemoet? Tevreden, eh, belangrijk omdat we ja, laten zien aan financiële markten, aan u en mij als mensen die moeten beslissen of we bepaalde uitgaven gaan doen, eh, maar ook aan bedrijven, dat dit een land is met stabiele overheidsfinanciën. En het was van groot belang dat we eh, dat zouden laten zien. Ja, nou ja, die 3% is gehaald, daar gaan we vanuit. Uh, u kan dus ook weer met opgeheven hoofd Europa in. Maar wat een ramp is dit akkoord toch voor de VVD-kiezer? Waarom? Nou, noemen ze een goed punt voor de VVD-kiezer? Nou, laat ik het voor het kabinet bekijken. CDA en VVD. Want ik zit hier natuurlijk niet als VVD-lijsttrekker. Maar als ik nou even kijk naar CDA en uh, VVD... die op dit soort terreinen toch heel vergelijkbare standpunten hebben. Uh, partijen die uh, willen hervormen in de gezondheidszorg. Dat kon de afgelopen anderhalf jaar niet. Dat gaat nu op hele grote schaal gebeuren. Die de AOW-leeftijd versneld wilde verhogen. Dat kon in de afgelopen jaren niet. Dat gaat nu heel snel uh, gebeuren. Die de arbeidsmarkt wilde moderniseren. Ontslagrecht RTW. Dat kon niet in de afgelopen tijd, dat gaat nu heel snel gebeuren. En ja, er zitten ook forse lastenverzwaringen in. Maar ik wijs erop, uh, bijvoorbeeld de btw-verhoging... dat uh, al volgend jaar en de jaren daarna gaat dat verder... in de inkomstenbelasting dat wordt teruggegeven. Dat is ook echt een VVD-wens altijd geweest, en volgens mij ook van het CDA. He, als je al iets moet doen met belastingen, schuift dan naar btw... en van btw naar inkomstenbelasting... Want lagere inkomstenbelasting leidt tot uh, ja, goede economische effecten. Nou, arbeid wordt goedkoper dan. Arbeid wordt goedkoper, dus dat zijn allemaal dingen die we willen. Maar er zitten ook vervelende dingen in, zoals dat reiskostenverfait ja, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is nogal wat. Hè. De VVD is de partij van het huisbezit, van de automobilist. Nou, daar wordt dus gemorreld aan die hypotheekrenteaftrek. Die reiskostenvergoeding wordt belast... Zeker, maar ja, de, zeggen, de, zeker, oh nee, er zitten ook dingen in waar ik niet blij aan ben. Ja, maar, maar dat zijn toch echt symbolen voor de VVD? die heeft hij gewoon weggegeven. Nee, Stef Blok namens u. Uh, uh, nee, de hypotheekrenteaftrek. Daar kunnen we twee manieren naar kijken. Die, die hypotheekrenteaftrek die blijft gewoon heel bestaan. Maar je moet gewoon erkennen dat in de afgelopen anderhalf jaar. En anders heb je echt onder een steen gezeten. Mensen in het dus nieuwe de, geval mogen nu, minder rente aftrekken. Ja, dus bestaande gevallen blijven er vanaf. Maar nogmaals, je moet echt.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 Er blijft de volledige uh, hypotheekrente aftrekken. Maar we vragen je wel om af te lossen. En dus die bezitsvorming, wat ooit de gedachte was... achter hypotheekrente aftrekken, achter eigen woningbezit... om dat ook echt te stimuleren. ja, ik loop er niet voor weg. Het is, ja. een, het is, een, een, een, het is een verandering in de hypotheekrente. Ja, maar je uh, zou maar een jonge liberale JOVD'er zijn van 28... met een autootje die net naar zijn werk rijdt en een huis wil kopen. Mijn hemel, die nou, is ja, niet maar, blij maar, met u. Die is wel blij, want oh. uh, als wij dit niet zouden doen dan zou hij geconfronteerd worden met de situatie dat hij een land leeft... waar de rente behoorlijk gaat stijgen. Dat zou echt gebeuren als we niet nu deze maatregelen nemen. Ik denk dat de nemen. jonge er wel andere punten heeft waar geld gehaald kan worden. Ja, luister, op deze korte termijn, al zou de VVD alleen regeren... of het CDA alleen regeren... of al zouden de VVD en CDA samen wel de meerderheid hebben... die we op dit moment samen niet hebben. We zijn een minderheidskabinet. Ook dan geldt, hoe graag je ook niet de belasting wilt verhogen... en in het eerste jaar zul je altijd forse lastenverhoging hebben. Het goede nieuws is dat we dat de jaren daarna grotendeels kunnen teruggeven, omdat dan de effecten van die hervormingen ook geld gaan opleveren. Dat is ook goed voor de economie. Maar in het eerste jaar is het onvermijdelijk dat je eh, lastenverzwaring hebt. En tegenover dat reiskostenvervest staat het blijvend verlagen van de overdragsbelasting. Nou, dat is ook iets eh, wat van heel groot belang is van die woningmarkt. Dus. Uh, de jonge J.O. verdeling naar zijn werk rijdt of naar zijn huis gaat, die kan dadelijk wel een huis kopen. Want het probleem nu is dat er zoveel onzekerheid in die woningmarkt is dat dat uh, lastig is nu voor mensen om een huis te kopen. Ze twijfelen erover. Nu die komt de zekerheid duurder. Ja, een hypotheken. Is de, nee, de nee, rent altijd hoger dan aflossingsvrije hypotheek. Het hypotheken. is altijd zo geweest vanaf de Franse revolutie... tot eigenlijk eind jaren negentig dat je aflost op je huis. Er is daarna iets geks gebeurd... dat je die volledige aflossingsvrije hypotheek... dat die zo populair werd. Je krijgt dus een soort taxplanningen, Een maximalisatie van de aftrek. Dat was natuurlijk nooit de gedachte achter de hypotheekrenteaftrek. Uh, en je moet gewoon vaststellen dat het vasthouden aan het stelsel... zonder ook deze wijziging aan te brengen... een stuk onzekerheid laat zitten in die woningmarkt... wat uiteindelijk voor de jonge JOVDR van 28 geen goed nieuws is. En het belang is natuurlijk, Zou je niet laten zien aan, het, aan andere landen... Eh, dat je je houdt aan de begrotingsregels, dan gaat onze rente stijgen. Je ja, maar dat is in Griekenland, dat is misschien het maar ook punt, al in Italië en Spanje... wordt wijkt er op cruciale punten af van het Katzenhuisakkoord. U noemde zelf al die winstpunten, ontslagrecht, eh, WW, eh, duurverkorting. Eh, dat u de, de indruk wegt, alles voor de 3%. Maakt u niet uit hoe als ik maar op die 3% uitkom? Nee, je zit met de coalities in Nederland. We hadden hiervoor een samenwerking met maar het de PVV. Gaat zo, het, het gaat zo gemakkelijk. Nee, maar we hadden hiervoor een samenwerking je met de PVV. En de de als, als die 3% maar gehaald lacht, wordt. We hadden hiervoor een samenwerking met de PVV. En die lastenverzwaringen die u noemt zaten allemaal ook in dat uh, pakket. Simpelweg omdat je in een eerste jaar wilt, zult, wel zult moeten. Want anders kun je die bedragen niet vinden. We ook zitten ook nu die, in samenwerking. Ook die, die autokosten. Zeker, die zat er ook in. Ja, die, het, het hele reiskosten zat daar helemaal precies zo in met de PVV als nu in dit pakket. Er is niets aan veranderd. Het is gewoon, gewoon copy-paste overgenomen. Inclusief dat dat gebruikt wordt om de overdrachtsbelasting blijven te verlagen. Dus Zelfs in een, een rechtse uh, constellatie had u ook uh, uw eigen kiezers gepakt? Ja, ik, ik pak niet allemaal de kiezers. Ik, zorg, ik neem de verantwoordelijkheid voor het opoordelen van overheidsfinanciën. En dan zul je allemaal. Het kan ook niet anders. Uh, zul je moeten erkennen, bepaalde realiteiten... dat wil je dat soort bedragen vinden. Dat je allemaal moet kijken naar bepaalde uh, zaken die je van belang vindt. Uh, en om het echt wezenlijke overeind te houden. En dat is dat de hypotheekrenteaftrek kan blijven bestaan. Uh, dat wij als Nederland niet geconfronteerd worden... met vertrouwensverlies op de financiële markten. Dus ik vind het echt een pakket waarin de VVD heel van zichzelf terugvindt. Het CDA, maar ook GroenLinks, ChristenUnie en, en D66. Uh, en dat is ook de kracht van deze, deze overeenkomst. Zit er meer in, in deze samenwerking? Meer in? in ja, de zin van... dit, dit, dit, dit ging in 2,5 week. Mooi akkoord gesloten. Het zijn verkiezingen, komen eraan. Ja, maar kijk, dat is altijd lastig na verkiezingen. Mijn standpunt is, je moet als voorman van een partij... Uh, in verkiezingstijd vertellen wat jij vindt van Nederland. Welke toekomst je ziet voor Nederland. Welke visie je hebt op Nederland. Uh, hoe we dit land sterker uit de crisis laten komen. De overheid kleiner, veiligheid, migratie, sterke economie. Uh, dat zijn de punten waar ik uh, voor knok... Uh, en dan ga je na de verkiezingen kijken. Als je he, respectvol de kiezer gevraagd hebt... steun ons, geef mij de kans aan tafel te komen. Misschien wel weer de grootste te worden. Uh, dan ga je kijken met welke andere partijen je dat kunt realiseren. Even een hele praktische vraag over het akkoord. Uh, er moet ongetwijfeld wetten worden veranderd. Kan dat nog? We ja. hebben nog maar uh, anderhalve maand en dan begint het zomerreces alweer. Ja, voor een demissionair kabinet draaien we op volle toeren wat dat betreft. Uh, dat natuurlijk heel druk nu. Dus uh, ja, daar hebben we hebben vorige week bepaalde besluiten genomen... Bijvoorbeeld over die btw-verhoging in relatie tot de teruggave in de IB-inkomstenbelasting. Maar ook de komende weken zullen we allerlei besluiten nemen om op een tijd voor de, de spoedwetten? Of... Ja, ja, althans spoedadvies en vragen aan de Raad van State, zodat je daar niet drie maanden kwijt bent. Maar dat dat snel kan, de Raad van State werkt er altijd aan mee als dat echt nodig is. Uh, en dan hopen we natuurlijk ook op een snelle kamerbehandeling. Nou ja, goed, daar heeft u nu een nieuwe meerderheid gevonden. Voor, voor deze plannen is er in principe uh, een meerderheid. Dat is natuurlijk de kracht van deze gesprekken. Dat je nu de begroting voor 2013 uh, in grote lijnen hebt kunnen opstellen. En daar ook een parlementaire steun voor is. Ondanks de val van het kabinet. je gaat uh, fluitend richting Hemelvaartsdag. Nou, in ieder geval uh, nogmaals echt tevreden dat gisteren ook de, de, de punten op de i zijn gezet van het akkoord. En we daarmee laten zien uh, in binnen- en buitenland dat dit een land is waar uh, we de problemen zelf gaan oplossen. Ja, dat waren premier Rutte en Joost Vullings in een pittig lang gesprek. Ja. Hier uh, praat ik verder over de voorgenomen bezuinigingen... met Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance van Nijrode Universiteit. Een paar uh, zinnen van de premier. Premier Rutte, hij zegt... Nederland heeft vandaag aan bedrijven... en aan de internationale financiële markten getoond... wij hebben stabiele overheidsfinanciën. Nederland lost de problemen graag zelf op. En mijn vraag is... denken wereldwijd opererende geldhandelaren... op deze manier over Nederland? Ja. Ja, dus die heeft gelijk, die, kij die, die kijken echt, zit daar een consistente en betrouwbare overheid? En dat heeft Rutte, en dat, of in ieder geval hebben de vijf partijen vandaag uitgesteld. Ja, met 76 zetten ze in de meerderheid. Dus wij zijn niet zo stabiel als we denken. Dat vind ik het grote probleem. We hebben te rechterzijde de PVV. Met nee, maar wacht even. Ja? Ik wil, ja? Rutte zegt, wij hebben de internationale markten vandaag getoond, we zijn stabiel. Dat, daar zit de kernverwaardheid in. Het is onmiskenbaar zo als, als het ontaard was in een totale chaos. Dan hadden wij als Nederland, okay. zij het beperkt. En we waren niet naar Spaanse rente of Italiaanse renteniveaus gestegen. Maar de rente was voorafgaand aan het, uh, aan het mislukken van het Catshuisakkoord. Al wat aan het stijgen. Ja. Nou, niet dramatisch, dat moeten we niet voor wakker gaan liggen. Maar de, de rente was omhoog. Hij is nu ontzettend blij. Hij toont zich in het gesprek met Joost Vullings ook ontzettend blij ja. over die lage rente. Uh, en dat klopt dus, hè? Ja, dat dat je kunt jou is. vragen of de net niet te laag is, maar dat is een ander verhaal. Ja, want, want moet ik even ja. naar een ander ding denken... in die krankzinnige moderne economie? Mm -hmm. Over een maand hoor ik alle pensioenfondsen weer roepen... ja, we krijgen zo'n lage rente op Nederlandse staatsleningen... ja, we zijn onder onze dekkingsschade gezakt... Dat en dan is... beginnen zij weer te klagen... Het is nog niet zo dat, dat, dat een lage rente voor heel Nederland goed is. Nee. Het is voor huizenbezitters goed. Het is voor banken erg leuk op dit moment, want die verdienen nu heel veel geld. Voor pensioenfonds en voor pensioengerechten is het minder goed. Het, het zou wenselijk zijn, en dat is misschien een bizar verhaal... maar dat wordt nu ook tegen Duitsland gezegd en tegen, minder mate tegen Nederland... Duitsland, die hebben zo'n lage rente, dat gaat een bedreiging worden voor je economie. Want iedereen vlucht nu met zijn beleggingen naar Duitsland. Ja. Duitse rente, de reële rente, dus de correctie voor de inflatie, is negatief. Dat leidt tot het ontsporen van de huizenmarkt, leidt tot grote investeringen, mogelijk het oplopen van de inflatie. Dus eigenlijk zeggen economen nu tegen Merkel, ga lenen en stel die fondsen ter beschikking aan Zuid-Europa. Ja. Dus, dus een heel, dan komen we meteen op het ingewikkelde van de moderne economie terecht. Laten we de detailmaatregelen ja, nog eventjes ja, goed. een paar één voor één aan de hand nemen. Over de hypotheekrenteaftrek. Ja. Uh, Rutte spreekt in dit gesprek over een nationale schuldbubbel. En de vraag is: bestrijdt hij de negatieve gevolgen van, dat, van die luchtbel in die ja. huizenmarkt effectief door van de bestaande hypotheken af te blijven? Nee, en ik vind in dat op zich dat hij veel te weinig leiderschap toont. Hij merkt zelf op in het gesprek. Dat wij de uh, afgelopen decennia over zijn gegaan van keurig netjes aflossen op je hypotheek, spaarhypotheek, annuïteitenhypotheek. Inclusief de luchtbeeldenhuis. Inclusief de huismarkt. Overigens hebben wij de uitvinden van de spaarhypotheek een ridderorde gegeven. Ik vind dat hij die moet inleveren. Wie is dat? Ik ben de naam even kwijt, maar die man heeft een aantal jaar geleden een ridderorde gekregen. vanwege zijn creatieve denkvermogen. Ik vind dat je als je werkelijk schoon schip wil maken als uh, overheid. Dan zeg je dus ook tegen de bestaande gevallen. Gij gaat aflossen. Dat woord moeten mensen weer leren spellen. Ik weet niet hoeveel keer het heeft, een Word voor je, maar het moet echt gaan gebeuren. Want mensen blijven met een schuld boven hun hoofd zitten. En je leest nu dus ook al dat als mensen zijn overleden en het huis moet overgedragen worden aan de erfgenamen... dat daar grote schulden op zitten. Ja. Wij moeten van onze schulden af in Nederland. De, wat dat betreft ja. dus een kritische nood. Behoorlijk Even kritisch. de, de grote lijn de koopkrachtverlies. Ja. Een belangrijk punt. Koopkrachtverlies voor alle groepen is gemiddeld ongeveer 2%. Hoe schadelijk is dat koopkrachtverlies voor de economie? In combinatie met de grote onzekerheid van de afgelopen tijd... En die was enorm... Is dat schadelijk voor de economie? Je ziet ook omzet in detailhandels dalen, autoverkopen, verkopen huizenverkopen dalen, door het koopkrachtverlies en onzekerheid. Ik hoop van harte dat er na de verkiezingen snel een coalitie gevormd kan worden. Want ja, maar naar die koopkracht toe? Hè? Ja, ja, huh? Eigenlijk is het niet zo, de koopkracht, die pil moet je even slikken. Het, als je het op het grote voet hebt geleefd, dan moet je matigen. Ja, maar de grote strijd onder economen ja. is nu toch juist. Ja, bezuinigen. Of nee, niet bezuinigen of minder bezuinigen. En daarmee de economie stimuleren. Ja. We moeten iets doen aan het instand houden van het vertrouwen. Dat kun je voor een deel doen door de koopkracht wat minder aan te tasten dan je nu doet. Wat je eigenlijk zou moeten doen als overheid. Want Mark de Rutte zegt, ja, we gaan efficiënter werken als overheid. Nee. Dat is weer een ander punt, daar komen we zo op. Ja. Maar eventjes, bent u een voorstander van 2% koopkrachtverlies als dat het gevolg is van ik, deze maatregelen? Ik zou dat liever wat gematigd hebben. Ik zou liever uitruilen tegen elkaar. Iets minder hard bezuinigen en meer structurele hervormingen. Daar heeft de economie op lange termijn belang bij. Het tekort wat we nu hebben, we hebben die 3% tot een soort, soort bijbels begrip verklaard. Heilige waarden waar we naar moeten streven. Dat financiert Jan Jager nu tegen 2%. Daar moeten we ons niet druk over maken. Wij moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse economie echt wordt gemoderniseerd. Dan kun je groeien, dan kun je herstellen. En dan maakt die rente niet zoveel uit. We gaan weer naar een andere ja. post. Een uh, grote post waar geld wordt gehaald is het verhogen van de AOW-leeftijd. Komende drie jaar jaarlijks met een maand omhoog. Ja. Daarna wat sneller. 2019 is de AOW-leeftijd. 66 en 2023, 67 jaar. Is dat snel genoeg? Het is al een verbetering ten opzichte van het bestaande akkoord. Het bestaande zou, pensioenakkoord? Ja, het zou nog sneller kunnen. En wat ik heel belangrijk zou vinden is dat je als werkgevers en werkgevers gezamenlijk, werknemers en werkgevers gezamenlijk, heel goed nadenkt over de vraag. Hoe kunnen wij de mensen die nu 60 zijn, die eigenlijk een paar jaar geleden automatisch werden afgeserveerd, hoe kun je die in allerlei beroepen toch aan het werk houden? Ja bijkomend uh, effect van deze AOW-maatregel is dat dat hele pensioenakkoord... waar anderhalf jaar enorm over gesteggeld is, ja. hup overboord is gegooid. Het leidt tot enorm veel onduidelijkheid voor mensen die net in die tussenfase ja. zitten. Sommige. Er gaan allerlei gaten ontstaan. Mensen vallen gedurende een aantal maanden terug naar bijstandsniveau. Over die ellende heb ik nog niks gelezen. Nee, ik, ik vind het ook wat prematuur om te roepen dat mensen terugvallen naar bijstandsniveau. Wat dat zou gebeuren als ze hun pensioen niet kregen. Ja. Maar het pensioenakkoord was een afspraak die nog geïmplementeerd moest worden. Ja. Er is oh. nu een bompje ondergelegd ja. en dat is ontploft. Andere maatregel, ja. BTW-tarief, 19 à 21 procent, was natuurlijk al lang bekend. Is, een, is dat een maatregel waar, waarmee veel geld wordt binnengehaald? Ja. en het, het, het voordeel van een BTW-verhoging is, dat doe je op je 1 januari en dan gaat de kassa ook rinkelen. Ja. Maar het holt er zo ook de koopkracht uit. Nou, dan de ambtenaren, twee jaar lang de nullijn. En daarmee zegt uh, de premier ook eigenlijk. We, we weten wel degelijk ook als de staat zelf. Uh, in onszelf te snijden. Ja, ik vind dat een, een slechte maatregel. Nullijn ja, voor de ambtenaren? Ja. Je, je holt de kwaliteit van het ambtenarenapparaat daarmee nog verder uit. Er moeten principiële keuzes gemaakt worden. wat de overheid wel of niet doet. Wat je nu doet, is het gat tussen de markt en de overheidssector nog weer veel groter maken. Denk aan sectoren waar er tekorten zijn: zorg, leraren. Ja. Daar gaan mensen dus andere maatregelen bedenken om ze wel te kunnen betalen. Dus ik denk dat dat veel meer de kwestie is van: durf je gedifferentieerd beleid te voeren en daar te snijden waar het nodig is. Oké, okay, en dan uh, de kleine accijns, hè? de accijns op sigaretten, cheque, wijn, bier. Ja. Levert dat wat op? Het levert wat op. Het komt wel hard aan. En, um, u zit met een pilsje voor u? Ik zit met een pilsje, dat uh, gaat 15% belastingverhoging uh, nemen. Ik droog wel een sigaar. Nee, ik kom wel aan de beurt. Ja. Dan het totaal moet uh, 12,2 miljard bezuinigingen opleveren. Is het genoeg? Ik denk het niet. Ik denk dat in de executie van deze maatregelen er een hoop vertraging optreedt. En dat weten we eigenlijk al wel, maar het is helemaal niet zo erg dat dat allemaal een beetje vertraagd raakt. De premier zegt aan het eind van het gesprek met Joost Vullings... de komende maanden gaan we dat er razendsnel doorheen jagen allemaal. Dat kan de premier zeggen, maar dan kan de Kamer roepen dat iets controversieel is. De Raad van State moet er advies ze hebben, ze hebben net de meerderheid, he, de vijf partijen. Ja, en hoeven eentje iemand de plasje aan het doen zijn, het gaat niet door. Hier zitten een heleboel goede voornemens achter. En de executie gaat wel op zich laten wachten. Ja. En of er genoeg gestimuleerd wordt in die economie, die economie die het zo hard nodig is, dat blijft ook de vraag. Maar we zijn een zeer open economie, en als de wereldhandel aantrekt, dan komt het sneller goed dan we denken. Dus toch is Jaap Koelewijn in zijn laatste zin bijna net zo optimistisch als andere redenen. En die man van dat lintje waar u het over had, ja? weet ik inmiddels, goed zo. dat is Wim Rust. Hij kreeg een lintje omdat hij de spaarhypotheek bedacht. Hij heet inleveren. Weet u dat ook weer? Ja, inleveren. Dank u wel, Jaap ja, Koelewijn. Graag gedaan. Thank <laughs> you. The sun behind the clouds Put me back in the crowd There's a If you don't want my love Don't make me stay Take back your name Take back these wings Take my picture from the frame Oh mm -hmm. 10 minuten voor twaalf uh, Tom Waits met uh, echte relaxte. Back in the crowd. Morgen een primeur voor Albanië. De allereerste gay pride in dat kleine Balkanland wordt door haar morgen gehouden. In de hoofdstad Tirana is Junice den Hoed van COC Nederland. Goedenavond, Eunice. Goedenavond. Hoe is de sfeer in Tirana aan de vooravond van uh, de eerste gay pride? Ja Eigenlijk heel goed. Uh, iedereen is wel een beetje zenuwachtig. Uh, een beetje opgewonden over uh, hoe het allemaal gaat verlopen morgen. Maar uh, ja, het is, uh, het is hier eigenlijk heel gezellig. Ja. Het wordt het een openbare tocht door de stad? Uh, nee, het is op een uh, plein in de stad. Uh, ze, ze blijven op één plek. Daarom noemen ze het zelf ook een, uh, een diversity festival. Omdat ze in hun hoofd hebben dat gay prides eigenlijk altijd alleen maar horen te lopen. Uh, maar het is uh, een, een gay pride op een plein... Ja. Zijn ze ook, eh, zeggen ze ook diversity festival... omdat ze ook in hun taal een beetje terughoudend moeten zijn? Want als je keihard gay zegt... dan provoceer je misschien eh, conservatieve Albanese te veel? Ja, zeker. Ze zijn voorzichtig. Ze hebben... Vandaag vertelden ze me... Uh, als morgen nou alles goed gaat en uh, er loopt niks uit de hand, politie hoeft niet in te grijpen, dan kunnen we misschien volgend jaar een echte pride houden. Waar we gaan lopen van, uh, van de ene plek naar de andere. Ja, een grote vraag is natuurlijk, gaan de homo's en lesbiennes in Albanië zich morgen zo extravagant tonen als wij in Amsterdam gewend zijn? Of gaan ze dat heel terughoudend doen? Zeker niet zo vertonen als wij in Amsterdam gewend zijn. Uh, ik heb de indruk dat uh, de belangrijkste opdracht die ze zichzelf hebben gegeven... is om morgen zo normaal mogelijk over te komen. <laughs> en uh, zoveel mogelijk te lijken op alle andere Albanese... zodat de Albanese zien dat de HLBT-gemeenschap in principe niets anders is dan zij zelf zijn. Ja, dus uh, doe maar gewoon. Ja, zeker. zeker. Nou, uh, Jij zit in uh, Tirana, uh, op weg naar morgen dus. Hier in de oogstudio zit Marije Cornelissen. Marije, welkom. Hallo. Ja, hm. Jij zit voor uh, GroenLinks in het Europarlement. En je komt heel veel in uh, voormalige Oostblok. Zeker op de Balkan kom je heel veel. Net terug uit Moldavië ook, begreep ik. Klopt. Um, er vielen vandaag en de afgelopen dagen heb ik begrepen in Albanië al redelijk harde woorden over het festival. Hoe wordt er door de elite in Albanië over dit gay pride festival gesproken? Nou, Albanië is een behoorlijk conservatief land. Uh, het is niet zo bijster religieus. Uh, de islam is is de officiële religie, maar uh, in Albanië zijn ze ongeveer zo uh, islamitisch als de gemiddelde ah. Nederlandse christen christenen is. Um, maar maar dus toch conservatief? Wat, wat is dan het maar, conservatisme? Waar zit um, dat in? Meer een, een soort traditioneel uh, rechts-conservatisme. Uh, um, dus ja, nee, het grootste deel van de, van de bevolking is niet voor homorechten. Nee. Um, Hoe werd er de afgelopen dagen over gesproken? Um, nou, het, uh, de organisatie had inderdaad uh, de aankondiging gedaan... van een uh, diversity festival, om het uh, zo low-key mogelijk te houden. Uh, vervolgens is dat in de media opgepikt. Uh, eerste, Tirana Pride, uh, grote letters... Uh, heeft de onderminister van uh, Defensie daarop gereageerd... en gezegd, uh, die smerige mensen moeten neergeknuppeld worden. Uh, Letterlijke tekst. Letterlijke tekst, uh, hij zei nog, uh, en als u dat niet goed begrijpt, ik bedoel met uh, plastic knuppels. Um... Dus toen maakte hij het weer wat zachter. Hoe werd erop nou, er gereageerd door andere ministers in dat kabinet? Nou, wat heel mooi was, was dat uh, premier Berisha... het uh, daar meteen kort en mee gemaakt heeft. Heeft gezegd, uh, uh, Albanië is een land van tolerantie, uh, van nondiscriminatie. En hier moet uiteraard een gay pride mogelijk zijn. Want wij respecteren ieders rechten. En uh, ja, dat, hij staat niet heel erg bekend om zijn uh, uitgebreide liberalisme. Maar uh, uh, Berisha heeft één groot doel en dat is zijn land de EU binnenloodsen. En als uh, het uh, toelaten en veilig maken van een gay pride daarvoor nodig is, dan doet meneer Beriche dat heel graag. Ja, nou ga ik toch maar eventjes weer terug naar, al, naar Tirana. Uh, Eunice, jij bent nog aan de lijn? Ja. ja. Uh, uh, vandaag is er een, een klein relletje uitgebroken rond de Nederlandse ambassadeur Henk van den Doel. Wat ja. is de strekking van dat relletje? Hij heeft zich uitgelaten over de uh, vrijheden van homo's en is op de vingers getikt door een, een Albanese gezagsdrager. Nou, het was diezelfde meneer. Die, uh, die had gesproken over het slaan met knuppels. Ja. Um, en deze meneer heeft uh, gisteren laten weten dat hij vond... dat uh, de Nederlandse ambassadeur vanwege zijn steun aan de HBT-beweging... hier persona non grata zou moeten worden verklaard. En, nou ja, goed, dat is natuurlijk een redelijk uh, absurde statement van... Uh, uh, een, uh, uh, iemand die hier uh, in het kabinet zit. Uh, ik sprak uh, een half uurtje geleden nog met de uh, ambassadeur... ...en hij vertelde me... ...ja, hij was zelf natuurlijk ook uh, geschokt erdoor, ...had dat absoluut niet uh, aanzien komen... ...maar voelt zich wel erg gesteund door de minister-president hier... ...en de rest van het kabinet. Want die hebben gelijk laten weten dat ze, dat ze die uitspraak verre van zich werpen... Ja. ...en dat dat op een persoonlijke titel is gebeurd. Um, en is Berisha ook op dit punt, uh, laten we zeggen voor de Nederlandse ambassadeur in de bres gesprongen? Zeker. Hij heeft dat heeft hij ook nieuw gedaan. heeft zich vandaag nadrukkelijk uitgelaten... Hè, dat, dat die, uh, die uitlating van die uh, vice-minister van Defensie... dat dat uh, op persoonlijke titel was... en dat Albanië zeer dankbaar is aan het Koninkrijk der Nederlanden... voor al onze inzet en steun hier in Albanië. En dat het... Uh, uh, ja, dat het een absurde uitspraak is eigenlijk. Daar kwam het op neer. Ja, ga ik nog even naar Marije Cornelissen hier. Is, het, is Albanië inderdaad een land met uh, nondiscriminatiewetten... met tolerantie vastgelegd in de grondwet, ook seksuele vrijheid... Absoluut. Ja. ja nee, dat, uh, dus zij hebben uh, zelfs de meest vergaande uh, antidiscriminatiewet van de hele Balkan. Um, ook genderidentiteit, uh, uh, discriminatie op grond van genderidentiteit is verboden. Dus transgenders uh, zijn beschermd. In de praktijk uh, um, valt dat natuurlijk nog wel tegen. Maar uh, wettelijk gezien op papier ja. heeft Albanië het supergoed geregeld. Ja. Wat merk jij, Younis, van de praktijk? Van, is er... ...vrijheid van seksualiteit en seksualiteitsbeleving in Albanië... ...of word je aangesproken op je seksuele geaardheid? Nou, ja, goed. Het is, uh, ik, heb er, ik heb er vandaag met verschillende activisten uh, gesproken... ...en ook gevraagd naar hè, hoe vrij zich, zij zich voelen... Uh, ...in hun homo, lesbo, biseksualiteit. Uh, um, en zij geven mij allemaal aan dat... Um, ...dit is een hele traditionele samenleving... Um, ...en... Um, familiewaarden staan hoog in het vaandel. En um, de meeste, uh, het meeste weerstand en agressie... wordt eigenlijk binnen families ondervonden. Dus het is niet ja. zozeer hè, dat je op straat in elkaar wordt geslagen... of dat soort dingen, alhoewel de transgendergemeenschap... het heel erg moeilijk heeft. Ja. En dat is eigenlijk een verhaal apart. Nee, maar daar uh, gaan we het nu niet over hebben. Ik nee, wil toch maar... terug naar morgen toe. De hoofdvraag voor mij is... komen daar nou massas mensen op af? Of zijn het er enkele tientallen? Wat verwacht je? Ik... Ze niet massa's mensen. Ze verwachten zelf rond de 100 mensen. Ja. Als dat zou gebeuren, dan denk ik dat het, een, ja, dat het enorm geslaagd is. Um, ik ben ook al heel erg blij als er, uh, als er 50 mensen zijn. Um, ja. Ik verwacht wel, dat begrijp ik ook van verschillende mensen die ik vandaag heb gesproken, dat er de kans groot is dat er veel mensen aan zullen komen kijken. Want homo's zijn. Over het algemeen niet heel erg zichtbaar. Dus heel veel mensen hebben daar hele rare ideeën bij. Uh, dus mensen verwachten misschien wel inderdaad uh, blote mannen. Ja. Of uh, he, raar geklede types. Dus, dus er zullen wel wat mensen op afkomen. Om te kijken van, goh, hoe zien die er eigenlijk uit? Maar we hebben natuurlijk uh, allemaal, uh, kennen we de verhalen nog... van een van de gay prides in Belgrado Een jaar, twee jaar geleden is, uh, ontstonden er tegendemonstraties. Kun je zoiets morgen in Tirana verwachten? demonstratie? Er is één tegendemonstratie geprobeerd van een, uh, een moslimorganisatie. Uh, uh, die hebben toestemming gekregen om uh, op een paar minuten lopen... van waar wij morgen zullen zijn, uh, een bijeenkomst te houden. Ze wilden oorspronkelijk ook gaan lopen en dan eindigen op het plein waar wij zijn... maar die toestemming hebben ze dan niet gekregen... Ja. Dus wat dat betreft is er wel, uh, is er wel wat weerstand, ja. ja. Uh, mevrouw Cornelis hier uh, van GroenLinks nog. Uh, u houdt meerdere Oost-Europese landen in de gaten. Ook op het gebied van uh, vrijheden van uh, homo homo's en uh, lesbiennes. Ja. Vorige week, heb ik begrepen, werd er in Moldavië nog een gay pride afgelast. Ja, ja, daar hebben ze Wat al tien verreden? keer geprobeerd om een gay pride te organiseren. Ja. Ieder jaar wordt het verboden. Verboden uh, dit jaar, door de door de, uh, ja, door door de, de gemeente, de door de autoriteiten. Uh, inmiddels is er een uitspraak geweest van het Mensenrechtenhof... dat hiermee is het demonstratierecht Traatburg. van uh, homo's geschonden wordt. Uh, Moldavië wil zijn, uh, zijn relatie met de EU niet in gevaar brengen. En wil het dus niet nogmaals verbieden. En heeft gezegd, uh, wij gaan een open dialoog met de NGO's aan over een nieuwe antidiscriminatiewet. Maar dat moet wel op die specifieke zondag gebeuren dat jullie nou net die gay pride hebben georganiseerd. En NGO's hebben gezegd oké okay, dan, die open dialoog die willen we heel graag aangaan. Volgend jaar lopen we er toch echt. Ja, ja. Nou, in Albanië, morgen in Tirana dus die demonstratie. Mevrouw Cornelis u gaat volgende week hè, voor GroenLinks voor het Europarlement naar de Oekraïne. Ja, daar wordt het weekend. ook spannend. is de allereerste een... keer uh, dat ze daar een gay pride houden. Ja, en Junies Den Hoed in Tirana Tirana van COC Nederland. Daar morgen heel veel succes. Dankjewel. En uh, we, gaan het, ja, we gaan het zeker volgen uh, morgen. Dankjewel. Ja, veel plezier. <laughs> Oké, okay, dankjewel. We well, je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 Dat was uh, Rory Blok met Love and Whiskey. Het is vijf voor twaalf. De Griekse president Papoulias die zei vandaag bang te zijn voor een bankrun in zijn land. Roel Jansen, financieel-economisch journalist. Goedenavond, Roel. Goedenavond, Kees. Kun je een bankrun tegenhouden? Niet makkelijk. Uh, kijk, als mensen eenmaal beginnen hun geld van de bank te halen, of het geld naar hun, uh, hun bankrekeningsgelden naar een ander land overboeken? En dat kan natuurlijk in Europa, ja, dan uh, is er eigenlijk geen houden meer aan. Dan zou je kunnen zeggen dat is een beetje de opmaat naar de ontknoping van het Griekse drama. Daar is weinig aan te doen. Ja. Zou, zou de regering uh, alle rekeningen kunnen blokkeren, bijvoorbeeld? Ja. Kijk, dat kunnen ze doen. De, de, de Griekse regering kan zeggen van niemand mag meer bij zijn bankrekening. Maar ja, dat is eigenlijk zeggen van we houden er mee op, want het, het werkt niet meer, we kunnen het niet meer aan. En dan weet iedereen ook dat zo gauw die bankrekeningen weer opengegeven worden. Dat je er weer bij zou kunnen dat iedereen alsnog zijn geld eraf haalt. Of het alsnog zo snel mogelijk naar een ander land in Europa overboekt. Ja, ja, ja Griekse euro's en Duitse of Nederlandse euro's zijn dezelfde. Dus de Grieken kunnen hun euro's... Met het vrije kapitaalverkeer van Europa net zo vrolijk overboeken naar een ander land. Ja. Dus eh, nou, je kunt het bevriezen, maar het, eh, dat is alleen maar uitstel van executie. We zitten nog vlak voor de eindfase van het Griekse drama, zoals jij het noemt. Wat adviseer jij ja. Griekse burgers? spaargeld opnemen of laten staan in de hoop dat de bankrun wordt voorkomen. Ja, kijk, het zou mooi zijn als ze zoveel uh, burgerplicht uh, hebben om hun geld op de bank te laten staan. En denken: van ach, het komt er goed en Griekenland blijft in de eurozone. En we krijgen straks een regering en die wordt het met elkaar eens. En dan is iedereen blij en gelukkig. Maar ik denk dat je, en hoef je maar een heel klein beetje geld er zijn. Het gaat over gewoon mensen met een kleine spaarrekening ja. of gewoon een lopende rekening. En wat zeg jij ja, dan opnemen en onder je, je kussen, kussen leggen? Als, ja zo snel mogelijk opnemen in een schoendoos stoppen of onder je kussen leggen... of desnoods naar een bank in het buitenland brengen. En daarmee de bankrun en uh, het einde van de, de Griekenland de, de, de, inleiden. De, de, banken, de banken, de rijke Grieken, de grote Griekse bedrijven... hebben dat de afgelopen twee jaar gedaan. En Nu is de beurt aan zeg maar, de kleine man, hè, de gewone burger... die denkt van ja, ik zie er geen gat meer in... en dan uh, gaat men zijn geld weghalen. Kijk, Griekenland heeft geen ja. eigen euro's. Dus dan stroomt het geld uit de banken en dan is het... Uh, kan het heel snel afgelopen zijn. Roel Janssen, jij was om uh, in deze 5 voor 12... Uh, informeerde jij ons over uh, de aanstaande eindfase... Uh, in de hele strijd van zoals jij noemt het Griekse drama. Dank je wel, Roel. Ja, ik vergeet uh, het eerst. He. Ja. <lacht> nou, dat was het <lacht> laatste woord van deze donderdag. Dit was uh, met het oog op morgen voor, uh, voor deze uh, woensdagavond... op weg naar de donderdag. Morgen presenteert uh, Chris Keijne En zo direct is er... Uh, natuurlijk uh, Casa Luna met Heilco Span. En hij spreekt met de Rotterdamse wethouder van Financiën, jan Tinekriens. Kriens. Ik vond het prettig om hier uh, vanavond te zitten. En ik wens u een goede hemelvaartsdag. Goede nacht, Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, duurt een sigarette.